Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In een aanbeveling aan toezichthouder staatstoezicht op de mijnen stelde Nam dat voor. Nam Topman Schotman noemt geen concrete cijfers. maar hij heeft het over een substantiële verlaging. Volgens hem zijn het opties waarover minister van Economische Zaken Wiebes uiteindelijk moet beslissen. De Colombiaanse president Santos heeft het overleg met rebellenbeweging ELN opgeschort na nieuwe aanslagen door de ELN op olieinstallaties. Vannacht liep een wapenstilstand af tussen de opstandelingen en het Colombiaanse leger. De bedoeling was om verder te praten over verlenging, maar Santos heeft het leger nu opdracht gegeven om hard op te treden tegen de agressie van de ELN. 9 op de 10 vrouwen in Brussel heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie op straat, blijkt uit onderzoek in opdracht van de overheid. Bij de helft van de ondervraagde vrouwen was dat nog afgelopen jaar. Op een nieuwe app kunnen vrouwen een melding maken wanneer ze bijvoorbeeld worden betast. Op plekken met veel meldingen zet Brussel dan vrouwelijke agenten in burgerkleding in... Huurverhogingen op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst zijn niet in strijd met de wet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die de Woonbond was gestart. Als huurders van sociale huurwoningen meer verdienen dan de norm, moeten ze meer huur betalen. Dat moet doorstroming bevorderen. En de nieuwe ambassadeur van de VS in Nederland, Piet Hoekstra, is officieel in functie. Op een persconferentie werd hem gevraagd naar zijn uitspraken uit 2015. Hij zei toen dat er in Nederland no-go-zones zijn, waar auto's en politici in brand worden gestoken. Hoekstra weigerde daarop in te gaan en zei dat hij geen politicus meer is, maar ambassadeur. Het is een andere tijd, zei Hoekstra. Het weer in de loop van de avond wordt het droger. In opklaringen ontstaat mist en daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgen veel bewolking, wat minder regen en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Knaupenburger Burgerveen en Zotenwoudendorp 11 kilometer. De vertraging is daar een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 50 minuten op op de A7 van Zaan dan naar Den Oever tussen Permerent en Horen. Er zijn daar twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd bij Maarsbergen... waardoor de linkerrijstrook dicht is. Het levert niet zo heel veel vertraging op. Wel veel vertraging is er op de N470 van Delft naar Zoetermeer. Tussen Den Horen en Pijnakker in totaal 40 minuten oponthoudt... want de weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm little wiggle man. Yeah. I'm sexy and I know it, Hey! Yeah! girl, look at that body, girl, look at that body, girl, look, look at that body, I, I work out, girl, look at that body, Look at that fight, look at that fight, I work out, I'm sexy and I know it, ZFM, ZFM,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 Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet of wel die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet nog nooit geweest. Ik ben me zelf nooit geweest. Ik ben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 www.zfmzandvoort.nl Wherever We like, we got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. All right, cause we got the keys to the universe inside. All right, yeah, we got the keys, but.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 In de randstad is onder andere veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Knopend Burgerveen en Zoeterwouderdorp 11 kilometer. De vertraging is daar een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 50 minuten oponthoud op de A7 van Zaan dan naar Den Oever tussen Purmerend en Horen. Er zijn daar twee rijstroken dicht na een ongeluk.